Mark Hokke met het NOS-journaal. Er is te weinig aandacht voor. van Schiphol, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad grijpen het ministerie van Infrastructuur en Schiphol. een ieder rapport van de onderzoeksraad vooral aan om te benadrukken. dat de luchthaven veilig is. De raad zegt dat daarmee voorbij wordt gegaan aan de conclusie. dat de grenzen van wat veilig is. in zicht komen. In reactie laat het ministerie weten dat de veiligheid altijd voorop moet staan. In een woning aan de Matenesserdijk in Rotterdam is het lichaam van een jong kind gevonden. Dat heeft de politie bevestigd. Volgens het AD gaat het om een kindje van zeven maanden oud... en waren de ouders in de woning aanwezig toen de politie aankwam. Op dit moment vindt er uitgebreid onderzoek plaats. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De man die in augustus 2016 een Nederlandse politieagent op Bonaire doodschoot... heeft in hoger beroep 17 jaar cel gekregen. Dat is twee jaar minder dan hem eerder was opgelegd. Het gerechtshof op Bonaire kwam tot een lagere straf... omdat de man heeft meegewerkt met justitie, berouw heeft getoond... en omdat hij pas 22 jaar oud is. De schutter was samen met anderen naar Bonaire gevaren... om een roofoverval te plegen. Een van de agenten die bij het huis aankwamen, viel... en werd volgens de rechters doelbewust doodgeschoten. Online supermarkt Picnic moet Formule 1-coureur Max Verstappen... 150.000 euro schadevergoeding betalen... Het bedrijf had een filmpje online gezet waarin een lookalike van Verstappen boodschappen aan het bezorgen was. En daarmee heeft de supermarkt inbreuk gemaakt op het portretrecht, oordeelde de rechtbank eerder al. Picnic heeft altijd gezegd dat het filmpje was gemaakt voor intern gebruik. Verstappen had een schadevergoeding geëist van 400.000 euro. Maar omdat het filmpje relatief snel offline werd gehaald door Picnic... is een schadevergoeding van 150.000 euro volgens de rechter passend.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En het is een werkdag. Ja. Het is woensdag. En we hebben net de week, de week weer doorgezaagd. Je zit <laughs> eronder. Is het onder Het zaagsel. Zo. We moet je even wat aan doen hoor. Het was een stevige week. Ja, het was een hele stevige week dit. <laughs> Oeh, dat was moeilijk door te zagen. Ja, maar we hebben het, het is weer gelukt. Ja, maar ja, we hebben ook een nieuwe zaag gekregen. Hè? Ja, dat is waar. Ja, een nieuwe zaag, een hele scherpe. We kunnen lekker doorzagen vandaag. Ja, lekker doorzagen. <laughs> nou, de stemmingen zitten weer in. Ja hoor, we hebben, we hebben het weer gehad. En het is vandaag ook nog eens 25 april. En overmorgen is het Koningsdag. Ja. En, uh, de morgen de Koningsnacht. Het wordt niet zo warm, jongens. Dus als je naar een of ander festival gaat... Um, ik zou een, een lekker vestie aan doen. En een jasje erover. Want het, de temperaturen worden niet zoals vorige week, hoor. Heb ik begrepen. Als het maar wel oranje is. Ja, ja het moet wel oranje zijn. Ja, oranje ja. boven. Oranje boven. Oh. En onder dan? Uh, daar ga ik het niet over hebben. Binnen oh. Onder mag gewoon een spijkerbroek of zo. Of, oh, dat bedoel je. Ja. Of een uh, joggingbroek. Ja, doe maar wat. Doe maar wat. Goed, Ron is er ook weer. Gezellig dat je er bent. Nou, en, we gaan ik heb we... het gemist. Ja, hé. Ja, maar was, ja. De, de uitzending verleden week was leuk, zeg. Ik heb ja. het even kunnen luisteren. Ja. Nou, wat gezellig. Toen dacht je gelijk: van zat ik er maar yeah. nou, Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja. Nou, dat is de ware geest. Daar houden wij <laughs> van. Dank ja. je Vandaag dus cultuur en uh, nieuws hebben we vandaag voor u. En ook wat cultuur in al zijn drukke werkzaamheden dat rondom het naar elkaar weten te sprokkelen. Dus uh, hij moet weer op de fiets. Al die theaters langs. <laughs> nou, uh, ik zou je vertellen, Bep is vijf uh, uh, uh, kilo afgevallen. Ja. Die is voor... Vorige week moest dat, hij uh, dat waarnemen. Absoluut. Dus uh, Bep is vijf uh, kilo uh, afgevallen van al dat gefietst. Ja, Bep ja. doet het heel goed. Ja, maar ze is, is ook al die voorstellingen is er geweest. Ja, tuurlijk. Ze was, ze was echt gisteren nog een beetje, beetje, beetje moe was ze nog wel. Ja, een beetje beduust van Ja, ook van het harde werk, ja. Beb, doe maar rustig aan, hoor. Ja, Bep neem vandaag maar een rustdag. Mag wel. Goed, oké. Okay. Uh, we, uh, we gaan verder. We gaan uh, lekker plaatjes draaien. En we gaan uh, u van veel informatie voorzien de komende twee uur. Tot twee uur aan toe, Zandvoort luncht. Ja. licht en het licht. Oh, en dit is zo mooi. Oh, hier zal ik heel veel jazz liefhebbers wel een plezier mee doen. Prachtig dit. Laat me horen. Eleven van Gerald. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old ennui And I suddenly turn and see Your fabulous face I get no kick From champagne Mere alcohol Doesn't thrill me at all So tell me Why should it be true That I get a kick Out of you Some get a kick from cocaine I'm sure that if I took even one sniff that would bore me terrifically too but I get a kick out of you I get a clear to me, you obviously don't adore me, I get no kick in a plane, flying too high with some guys Heerlijk ja, mooi hè? Die, ik ik die, die, zou je vertellen, Ruud, als ik je mag onderbreken. Nou, ik heb het al gedaan. Ik dan maar dan... Ik, ik heb een keer kaartjes gehad van een concert van Ella Fitzgerald uh, yeah. tijdens het Noordse Jazz Festival. Yeah. En dat zou ongeveer de laatste keer zijn dat zij daar zou komen. En uh, toen, toen was ze oververmoeid. Ze was er wel, maar in het hotel daarnaast. En uh, ze trad niet op. Nee. Dus stond ik met een kaartje. Ja, yeah. dat is wel jammer natuurlijk. Echt heel maar jammer, ja. dat was mijn laatste kans om haar te zien Ja. en te horen. Nou ja, niet nee, om te horen wat je hoort hem nog steeds. Ja, de, nee, ja gelijk. <laughs> Dankjewel. <laughs> Ella Fitzgerald. Newport News in Virginia. Is geboren op 25 april 1917. Dus ze zou 101 geworden zijn vandaag. Eh, ze is overleden in Beverly Hills, Californië. Op 15 juni, 15 juni 1996. Dus ze heeft het lang niet gehaald. En Amerikaanse jazz Die als een van de grootste... Zo niet de grootste jazz ooit wordt beschouwd. Uh, ze werd dan ook uh, roemend de first lady of song genoemd. En won 13 Grammy Awards. Nou, dat is nogal wat. Fitzgerald had een groot bereik van vier octaven en een duidelijke uitspraak. Dat is op zich ook alweer heel bijzonder. Haar stem leende zich tevens ook prima voor sketszang. En dat is... Nou ja, dat soort dingen dus. Kritiek was er ook. Ze zou in haar stem... Zo zou haar stem... Zich niet lenen voor liedjes met veel diepgang. Nou... Pure onzin natuurlijk, aangezien ze alles vrolijk deed klinken. Ja, zijkers hou je altijd, maar het is, het is gewoon een zangeres die zo verschrikkelijk goed is. En Fitzgerald had een moeilijke en arme jeugd. En ze was het jaar voor haar grote doorbraak zelfs dakloos. Ja, ze werd in het najaar van 1934 ontdekt bij een amateurwedstrijd in het Apollo Theater in Harlem, New York. En vervolgens nam Chick Webb haar op in zijn Savoy Ballroom Orkest... waar ook Louis Jordan deel van uitmaakte en begon Fitzgerald naam te maken. Met Wem nam ze vanaf 1935 voor DECA recordsplaten op... Uh, waarin haar bewerking van het kinderliedje a Ticket, a Ticket' een hit opleverde. En toen Webb in 1939 overleed, werd het orkest omgedoopt... tot Ella Fitzgerald en her famous orchestra met uh, matig succes. Nou, in 1941 besloot uh, Fitzgerald solo verder door te gaan... omdat ze te jong en te ervaren was voor het leiden van een ouderwetse big band... Die langzaam uit de mode begon te raken. Ze koos haar repertoire sindsdien steeds minder uit swing en meer uit bebop. Het laatste vooral. Doordat ze toerde met meester bebopper Dizzy Gillespie. En de bekende bandleider Duke Ellington. Nou, dat was een... Uh... En een prachtige carrière geworden. Ze heeft ook heel veel duetten. Bijvoorbeeld met Louis Armstrong gemaakt. Heel veel. En uh, deze opname die ik u net uh, liet horen. Uh, dames en heren. Is een soort remake. Het is de originele uh, opname. Van het stuk I Get A Kick Out Of You. Van uh, Cole Porter. Maar het London Symphony Orchestra. En dat hebben ze al met meer gedaan. Dat hebben ze ook met Elvis gedaan. Dat hebben ze ook met Roy Orbison gedaan. En nog met, met meer grote artiesten. Het, het, uh, het London Symphony Orchestra heeft uh, daar uh, allerlei partijen achter gezet. Dus gewoon de originele band. En het orkest heeft daarop meegespeeld. Waardoor er ineens een prachtig strijkorkest. Een prachtig symfonieorkest. Achter deze opname zit. En dat, is, dat vind ik zo mooi gedaan. Ze hebben het, uh, Elvis bijvoorbeeld een aantal stukken ook gedaan. En ik vind het heerlijk dat dat, uh, dat, dat zo gedaan wordt. Prachtig mooi dus. Elvis Gerald en I Get A Kick Out Of You. Op haar verjaardag. Nou, van harte, hè, Ella? Ze ja. hoort het niet meer hoor. Nee, dat is ook Nee, ze hoort het niet meer. Drie in één, in, één. Nou, en uh, de 3 in één is stof uit je oren vandaag, yo! Wow, Uriah right. Luister en huiver. En er is geen lompen en metalen vandaag. <laughs> And the beautiful sun And at the sound of the first bird singing I was leaving for home With the storm and the night behind me And the road of my- For love in the strangest places It Wasn't a stone that I left unturned And I must have tried more than a thousand faces But not one was aware of the fire that burned July morning I was looking for love And with the strength of a new day dawning And the beautiful sun And at the sound of the first birds singing I was leaving for home With the storm And he drank my wine Dit was niet het programma, geen lompen, maar zware metalen hoor. Dat u dat niet tinkt, natuurlijk. Dat was het niet. Ik ben wakker, zeg. Plotseling. Ik weet niet hoe het komt, maar plotseling ben ik helemaal wakker. Nou, dat is goed. Dat is dan gunstig dat je lekker wakker, ja. wakker bent geworden. Ja. Maar goed, ik vond het wel weer eens even leuk. Uh, want dat is het fijne dat je af en toe gewoon ook wel eens andere muziekstijlen uh, kan laten horen. En van de jazz gingen we dus gewoon naar de hardrock. Nou, lekker gezellig. Uriah Heep. De, onnaam, de naam is ontleend aan een figuur uit een Dickens boek. En uh, de band uh, begon uh, in 1969 aanvankelijk met niet al te veel succes. Uh, toen het eerste album uh, Very Heavy, Very Humble uitkwam... schreef het Amerikaanse recensent van het Amerikaanse rockblad Rolling Stone... Als deze band het gaat maken, pleeg ik zelfmoord. Nou, dat heeft hij waarschijnlijk niet gedaan. De band heeft het wel gemaakt en bestaat in feite nog steeds. Uh, Zij het allemaal natuurlijk in... Uh, vergewijzigde, sterk gewijzigde samenstelling. De originele mensen die de band groot hebben gemaakt waren Ken Hensley op keyboard en gitaar, David Byron zang, Paul Newton op bas Mick Box gitaar en Alex Napier op drums. Nou, Ik ga u nu allemaal vertellen wie er allemaal ingezeten hebben, uh, want dat, dat is ook zo'n groep waar uh, 30, 40 man deel van hebben uitgemaakt, dus dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Ehm uh, wat wel belangrijk is, dat is dat ik u even vertel, uh, dat David Byron, de eerste zanger van de band, uh, die was ook nog onder een andere naam bekend en had toen uh, liedjes als hits als Dear Mrs. Appleby en Lady Jane en uh, Ave Maria. Ja, dat was namelijk David Garrick. En dat uh, die zanger van Uriah Heep, uh, David Byron dus, dat, noemde ik, dat was dus zijn pseudoniem. En uh, doordat hij dus David Carrick heette en uh, in de hardrock ging, veranderde hij zijn naam maar in David Byron. Goed. Nou, dat was Uriah Heep. Even naar de klok kijken. Oh, we moeten hoog nodig naar het nieuws. Hoe ik denk, je, je moet hoognodig... naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, door, het nat, door de natte winter met weinig zonneschijn zijn sommige stukken duin in, de, in wetlands veranderd. Het grondwaterpeil staat nu relatief hoog, waardoor zelfs een enkel wandelpad voorlopig even onbegaanbaar is. Met name in de duinen bij Panassia en Overveen is dat goed te zien. Afgelopen weekend werd de route na, van een jaarlijkse hardloopwedstrijd door de duinen van Kennemland ook al verlegd omdat er uh, een wandelpad on onder water stond. Het waterbedrijf kan er zelf niets uh, aan de grondwaterstand veranderen. De natuur zal zijn werk moeten doen. Het Noord-Hollands Noord Archief, uh, NHA, heeft alles scans van print printbriefkaarten... die de organisatie online had staan verwijderd van het internet. Dat betekent dat er ruim 56.000 briefkaarten niet meer te vinden zijn. Het NHA heeft besloten om dit te doen nadat de rechtbank in Den Haag begin deze maand oordeelde dat erfgoed Leiden een boete moet betalen wegens het publiceren van zulke printbriefkaarten. Dit vonnis kan verstrekkende gevolgen hebben. Archieven in Nederland hebben honderdduizenden oude foto's online staan, waarvan vele anoniem zijn. Als nu claims per foto dreigen, als een rechthebbende zich meldt, is het niet verantwoord om dit soort foto's online beschikbaar te blijven stellen, legt het NHA de keuze uit om duizenden stukken offline te halen. Het Noord-Hollands archief betreurt dit zeer... en is op zoek naar een oplossing waarbij een gedeelte van de scans... van printbriefkaarten mogelijk weer online getoond kunnen worden. Dan in Haarlem gaat de overlast van, staat Haarlem gaat de overlast van staatverkopers aanpakken. Venters en organisaties die donateurs werven... mogen niet langer dan een kwartier op één plek staan. Organisaties die zich bezighouden met venten krijgen een flyer met uitleg. Bij overtreding wordt eerst gewaarschuwd en bij herhaling beboet. Vrijdag 27 april is de gemeente gesloten vanwege Koningsdag. Ook het publieksinformatienummer 14023 is die dag niet bereikbaar. Inzameling afval in de Vrijdagwijk wordt op donderdag opgehaald. Tijdens Koningsdag wordt weer een traditionele rommelmarkt op de Prinsenweg, Prinsessenweg en louis davidstraat gehouden. Buiten dit gebied wordt geen rommelmarkt toegestaan. De rommelmarkt is tot eh, twee uur en vanaf drie uur wordt het verzamelde vuil opgehaald en de straten geveegd. Houd er rekening mee dat op Koningsdag ook een aantal wegen is afgesloten. Dan het laatste bericht. Twee jongens hebben rond middernacht een meisje lastig gevallen op het perron van station Haarlem. Een NS-medewerker die het slachtoffer te hulp schoot, werd vervolgens mishandeld. De medewerker sprak de daders aan. Vervolgens werden de medewerker en een getuige door hen mishandeld. De NS-medewerker kon een van de daders die zich verzetten toch aanhouden. Tot zover. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt op deze woensdag geregeld, maar het komt ook tot enkele buien. De wind waait uit het westen en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 13. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui. De temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen verandert er weinig. De zon schijnt weer geregeld... maar opnieuw is er kans op enkele buien... De wind waait vrij krachtig en aan zeekrachtig uit het westen tot zuidwesten en het wordt niet warmer dan 12 graden. Belangrijk, op Koningsdag overheersen bewolkingen en over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuiden en later uit het oosten en de temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden. In het weekend is en blijft het wisselvallig. Zaterdag draait het om enkele buien, maar schijnt ook geregeld de zon. Op zondag gaat het vanuit het zuiden enige tijd regenen. De temperatuur stijgt op beide dagen naar 13 tot 14 graden. En dat was het weer voor deze keer. Dat was het weer. Zie je ben Zandvoort. Het liedje van de Zijking. Op zie je ben voort. Ja, Dekker, die kwam vroeger altijd in Zandvoort spelen tijdens nou het jazzfestival. Ja. Noem maar op. Ja, ik weet het. Jij, uh, ik oh, ken dat wel. Ja, ja, ja. Er was toch een hele beroemde band in Zandvoort toen. Ja, dat weet ik niet. Die ken ik, die ken ik niet. Ik kwam nooit zo z'n Nee, nee. nee absoluut onbekend. maar Absoluut uh, artiest onbekend. Maar uh, Jaap Dekker, ja. Heel ik, heb wel, ik heb wel vaak samen met hem gespeeld ook. We hebben ooit nog, ooit nog eens een keer een concert gedaan met, uh, met Jaap Dekker, Rob Hoeken, André oh, oh. Valkring en ik ja. samen op vier piano's. Dat was echt, wow. uh, was echt wel heel erg leuk, hoor. Dat, dat, maar dat, dat, het, leuk. Uh, het leuke is dat Jaap Dekker samen met Rob Hoeken, natuurlijk Rob Hoeken als eerste... Moet wel even gezegd worden, Rob Hoeken natuurlijk. De eerste was in Nederland die met Boogie Woogie uh, de top 40 wist te bereiken. Was hij de eerste in. Uh, kijk, Boogie Woogie was op dat moment eigenlijk hoorde tot het yes. Ja. Maar uh, ja, uh, Rob Hoeken was eigenlijk de eerste die in Nederland uh, daar succes mee had. Onder andere met, uh, met Down South en zo. En Jaap Dekker was de tweede. En verder zijn er nooit meer boogie-woogie... Ja, er zijn wel heel veel boogie woogie pianisten geweest. Maar er zijn nooit boogie -boog meer na die tijd boogie woogie pianisten geweest... die de top 40 ermee wisten te halen. En ja, Dekker deed dat wel. Het album waar hij het mee deed, dat heette de Nursery Rhymes. Ja. En uh, dat was dus een album uh, met allemaal kinderliedjes. Uh, in de boogie-woogie-stijl. Nou, en dat was hartstikke leuk. En de, deze in een groen-groen knollen rond en gekoppeld aan een rood borstje. Dat was inderdaad, in de tijd, in de jaren 70... Een, uh, Top 40, hit. Leuk, hè? Ja, dat zou je vandaag de dag niet meer zien gebeuren, Nee, nee, dat gebeurt er zelfs er zijn, er zijn nog steeds hele fantastische boogie boogie hoor. Laten we dat vooral eventjes niet... Uh... Niet vergeten, eh, want er is ook weer een hele nieuwe lichting van fantastische jongens. Maar ja, of die er ooit de top 40 mee zullen halen, dat betwijfel ik. Maar is leren. dat zo belangrijk dan, Ruud? Eh? Dat je de top 40 uh, Nou, vind haalt. ik wel. Ja? Ik bedoel, kijk, dan heb je een hit en ben je bekend. En, en dat levert dan weer van alles op. Dat, ik bedoel, dat is toch altijd mooi. Ja, het Ik, is blijf, mooie, maar ik ja. vind ik nog steeds jammer dat ik nooit een top 40 hit gehad heb. Ja, maar jij, ja. Bent, de top, uh, jij bent hier de top. Nou, al lang niet meer. Hoor. Die <laughs> tijd is ook geweest. Ik ben al 2,5 jaar gestopt, hè. Dus uh, wat dat betreft, uh, maar goed. Dit was hem even leuk. Dit is even, even terug, uh, terugdenken aan vroeger. <laughs> ja, toch? Ja, mijn ja. moeder uh, zal ik hier een, ook een plezier mee doen, denk oh, ik. Luistert hij dan? Want... Die dan? Nou, als het goed is, luistert het. Een trouwe okay. luisteraar, uiteraard. Maar, maar zij gingen ook vroeger altijd naar het Noord... of uh, niet naar Noordjes, naar naar Zandvoort uh, Jazz yes, en al dat soort yes, dingen. Maar mm -hmm. ja, Bekker speelde. Yes Behind the Beach. Yes Behind the Beach, bijvoorbeeld. Dat en dat en ook legendarisch op zondag... dat is het concert met Millie Scott. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ik was daar diverse keren bij. Toch, ja. Ja, ja, ja. ja, ik was daar toch wel een paar keer bij, ja. Op het, op het, op het, het Gasterpijn, ja, ja, ja legendarisch, heerlijk. Uh, met dominee Boeienga, Ja, inderdaad. Een geweldig man was dat. Ja. <laughs> ik, was niet, ik ben niet gelovig, maar, en ik heb, ik heb niks met dat hele gedoe. Maar die man, die kon, die kon toch echt preken op een manier dat je dat, je dat toch pakte. Dat, ja. dat was heel geweldig, die dominee Boeienga. Het stond vol. Het stond altijd vol. Ja, ik weet dat nog. Ik ja. heb dat diverse keren met Millie gedaan. En dan prachtige gospels. En dat, dat vind ik dan weer wel mooi. Hè. Prachtige ja. gospels. <lacht> Oké, okay, nou, dat was Jaap Dekker. Dat was uh, Zandvoort. En dat was jazz. En uh, wat iets meer zei. Ja. En het is eigenlijk... Nou ja, het, het festival bestaat geloof ik nog steeds. Jazz Behind the Beach. Wat nog zo heet, weet ik niet. Maar nee, en, nee, nee. volgens mij is het er nog steeds. En uh, dat moeten we vooral volhouden. Ja, zo is dat. Artiest in het licht. Ja, en dat is een hele bijzondere vrouw. Dat is echt een. een Normaal plaat gelijk horen, maar dit is een hele bijzondere vrouw. Met niet alleen een hele bijzondere stem. Dat is echt geweldig. Maar zij heeft heel veel betekend. Verschrikkelijk veel betekend zelfs. Voor het culturele leven in Haarlem. Uh, vooral niet vergeten... zij was een van de mensen die samen met haar man uh, de waag bestierden. En uh, dat, dat was eigenlijk een broedplaats voor, voor folk en, en uh, dat soort uh, singer-songwriters... daar was het echt een broedplaats voor, zeker ook in de jaren zestig. Eh uh, kunt u daar voorstellen dat door deze vrouw onder andere... Boudewijn de Groot groot geworden is. Die was daar heel ruigmatig. Leonard Nijg ook... Die heeft zelfs ook teksten voor haar geschreven. Uh, verder uh, is bekend dat in 19, ik denk, ik dacht dat het 66 was, maar dat wil ik even afwezen. Zelfs Simon en Garfunkel daar opgetreden hebben en op zolder geslapen hebben. Ja, dat weet je niet, Ron. Maar nee, is, dat is, is echt zo. Ja, dat is echt zo. En uh, nou ja, je, je kunt het je niet voorstellen wat een, een broedplaats van, van geweldige, geweldige mensen dat ooit geweest is, dat de, de, de oude waag op de hoek van de Damstraat en het Spaarne. Ik heb het natuurlijk over. Kobe Schreijer. En het liedje heet Dag Haarlem. Als de straten zijn verlaten en Haarlem slaapt daarbuiten, Hoor je zachte nachtwind fluiten liedjes van het wijde land Een lantaarn aan het spaarden staat samen met de sterren Stil te staren naar de verre lichtjes aan de overkant dan vergeet je weer een beetje de zorgen van het heden. Behand je terug in het verleden, in de tijd van Hildebrand. Dag haarlem, tot morgen slaap maar lekker. Laurens koster houdt de wacht. Droom van tulpen en narcissen, droom van waterriet en lissen. Dag mijn bloemenstad, ik wens je goede nacht, slaap maar lekker, Laurens Koster houdt de waard. De damiaatjes houden praatjes daar boven in de toren. Als je luistert kun je het horen, ze vertellen elkaar wat. De schandaaltjes en verhaaltjes, de zorgen en de wensen, die ze weten van de mensen daar beneden in de stad. En ze luisteren naar het fluisteren van mensen, die beneden doen wat alle mensen deden, sedert Adam Eva had. Dag haarlem, tot morgen slaap maar lekker, Laurens koster houdt de wacht. Droom van tulpen en narcissen, droom van waterriet en wissen, dag mijn bloemenstad, ik wens je goede nacht, slaap maar lekker, Laurens Koster houdt de wacht. Ja, nou is dat niet mooi. Wat zijn, we wat zijn we toch uh, gevarieerd bezig? Nou, we, we, we, we, we, we gaan wel van links naar rechts. Ja, hoor. we gaan helemaal van links naar rechts. Het hele muzikale spectrum. dat oh. wordt uh, uitgemolken, zal ik maar zeggen. uitgemolken. <tog> Kobi Schreier, Amsterdam is geboren op 25 april 1922. Ze overleed in Laren op 1 december 2005. Een Nederlandse zangeres van folk, volkmuziek, folkmuziek. Um, en zij leidde in de jaren 60, ik vertelde u dat al, um, in Haarlem, de troubadours en folkclub De Waag. En nogmaals, ik heb het u straks al verteld... Uh, dat was een broedplaats voor uh, jong folk talent... wat in de tijd dan folk genoemd werd. Nou, ik noem hier nog een paar namen. Badwijn de Groot is er begonnen. Ernst Jans, Lenny Koer, Astrid Neig... Ellie en Rickert Zuiderveld... en voor de rest ook nog Joan Base. En een nog hele jonge Paul Simon. Traat erop na, Simon en Garfunkel zelfs. En uh, het, is, het is echt een, een, een broedplaats geweest in de tijd. Voor uh, uh, talent zal ik maar zeggen. En velen ervan. Al die namen die ik noem. Die kennen we nog steeds. En een groot deel is ook nog steeds actief. En dat is het mooie van alles. Goed, Kobe zelf niet meer. Die is er niet meer. Maar het is haar geboortedag. En dat is mooi om te gedenken. En we gaan verder. Ja, we gaan gewoon verder. Even nou, kijken naar de, de oh, al. Ja, kan nog even. Dit is P.P. Arnold. Met een nummer van Traffic. Medigated Coup. En het is oorspronkelijk van Traffic, Steve Wimwood. En dit was het meisje dat een eerste hit had... met The First Cut is the Deepest. Oftewel eh, een nummer wat weer van Cat Stevens was. En eh, de P.P. Arnold, zo heette, ze. Eh, zo heette deze dame. En dit was dus een ander hitje van haar. Goed, nog één artiest in het licht voor het NOS Journaal. Kan net nog. Artiest in het licht... Tony Christie. En dat is ook zijn verjaardag. Yo. Nou, we gaan even taart halen naar Marillo. Hoppa. Jijoe. When the day is dawning. On a Texas Sunday morning. How I long to be there With Marie Who's waiting for me there Every lonely city Where I hang my hat Ain't as half as pretty As where There's a church bell ringing, hear the song of joy that it's singin', for the sweet Maria, and the guy who's coming to see her, just beyond the highway. Hij werd geboren als Anthony Fitzgerald Connisborough. Nou, daar heb je het niet mee. Met zo'n <lacht> zo <'n> artiestenaam. <lacht> Connisborough. Dat kan iemand uitspreken, joh. Dus daar kan je het niet mee. Dus hij noemde zich Tony Christie. Werd uh, geboren op 25 april 1943. Dat is een Engelse zanger die in de jaren 70 succesvol was. was met hits als... I did what I did for Maria... Uit 1971 en uh, Is This The Way To Amarillo uit datzelfde jaar. En daarnaast had Christy een kleine hit met uh, uh, Avenues en uh, Alleyways. Dat het titelnummer was voor de populaire Britse televisieserie The Protector. Goed, nou. Tony Christy dus en hij... Uh, uh, heb ik zijn geworden? Uh, oh ja, 1943, had ik al gezegd. Nou, Dus hij is 75 geworden. Nou, geweldig man, helemaal prachtig en uh, van harte gefeliciteerd. Als je niks te doen hebt, kom maar een gebakje brengen. Jij met je gebak. Ja, natuurlijk. We zitten al die mensen maar te feliciteren op een ja. jaar. Of ja, dan ben je er niet één een eens even een gebakje kon brengen. Nee, nou pas hem maar op, zak staat er hier vol, hè. Lekker toch? Oh ja, dat is ook weer waar. Het is Zandvoort luncht, hè? We hebben niks te lunchen. Er is al dat met best wel. Ja, hem lunch niet. hè? Huh? Wij lunchen niet. Nee. Zandvoort lunch niet. Oh ja, Zandvoort lunch, maar wij niet. Ja, Hé, hey, hieronder gaan naar het Nationaal ja. van 1 uur. Zie nou. je aan de andere kant? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Tot zo dan. Tot zo dan.